goedemiddag. Goedemiddag. We laten ons niet chanteren. Dat zegt provider Odido. Het bedrijf heeft na overleg met experts besloten... geen losgeld te betalen aan de hackers... die gegevens van ruim 6 miljoen klanten hebben gestolen. Een deel van die data staat nu online. Hackers hebben namen, adressen en rekeningnummers... van honderdduizenden Odido-klanten op het dark web gezet... waardoor andere criminelen er nu bij kunnen. Na haar vertrek bij de BBB gaat Mona Keizer nog niet in zee met een andere partij. Dat ze zegt niet zomaar in een nieuw avontuur. Te stappen. Keizer verliet de BBB toen niet zij... maar Henk Vermeer de opvolger werd van Caroline van der Plas. En daar snapt ze nog altijd niets van. Ik heb bijna twee jaar BBB vertegenwoordigd in het kabinet. Als je dan daarna met mij afspreekt dat ik Caroline op zou volgen... ja, dan kan je niet opeens op een vrijdagmiddag tegen mij iets anders zeggen. Ja, iets anders zeggen. Mijn Mona Keizer heeft haar zetel meegenomen... en zal als zelfstandig Kamerlid doorgaan. De politie heeft een man van 27 uit de Gelderse gemeente Ede opgepakt... voor branden bij kerken. In een week tijd was het bij drie kerken in Ede-Raak. vielen geen gewonden, er is ook weinig schade... want de brandweer was er steeds snel bij. Maar de politie zegt wel dat het wel eens heel anders had kunnen aflopen. En nog een paar weken dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Zoals altijd kun je op bijzondere plekken en ook bijzondere manieren stemmen. Zoals in Ridderkerk, daar hoef je volgens regionale media je auto niet uit. Een drive-in stembureau hebben ze daar. Raampje open, bolletje, rood maken op dat stemformulier en weer wegrijden. Je kunt trouwens ook op de fiets komen of met een scootmobiel. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken. 11 tot 18 graden, morgen eerst zon, daarna regen en het blijft zacht. Dankjewel Martin. Q verkeer van Flitsmeister met één file op de A28, die langer is dan 10 minuten. Zwolle amersfoort tussen Elspet en Harderwijk, Daar kom je in 14 minuten. Controles op de A2 Utrecht en Bos bij 94,3. A7 staan ze Heerenveen Drachten bij 155,5. A50 Apeldoorn Arnhem bij 102,3. En de laatste op de A58 Breda Tilburg bij 55,4. Bas van Nimwegen. Zo, hè, we hebben het uh, gered. Ja, het had niet veel geschild, of uh, ik was hier niet geweest. Tel je zo hoe het zit. Eerst Calvin Harris en Blessings.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 Nee, inderdaad, haasten vandaag was eigenlijk... En dus ook last minute op werk aankomen was ook... Nee, was allemaal niet nodig. Als ik de laadkabel van mijn auto gewoon in had gedaan gisteravond toen ik thuis kwam. Ja, ik kwam vanmorgen bij mijn auto om naar werk te gaan. En ik rijd, nou ja, zoals je begrijpt elektrisch. Dus ik wil zoals altijd de stekker uit mijn auto halen, gewoon routine. En ik dacht, zit er maar een stekker in? En als die er niet in zit, dan is die inderdaad ook niet opgeladen. En jawel, 15% nog zat erin. Nou, daar ga ik nooit mee vanuit Brabant naar Amsterdam komen. Dus uh, toen ben ik gaan lopen. Nee, ik heb uh, mijn vriendin gebeld en gezegd, ik heb je auto nodig. Ik heb nu je auto nodig. Nou, die was natuurlijk ook net weg. Dus uh, die is uiteindelijk omgedraaid en uh, naar huis toegekomen. En een half uur later ben ik alsnog vertrokken. Maar gelukkig precies op tijd om uh, nou ja, gewoon met jou het uh, slimste bedrijf te spelen zometeen. Hopelijk ben je daar een beetje voor opgeladen. Jij wel. Uh, David Gedda hoor je ook zometeen. En eerst The Frame. Mooi liedje. How to save a life. by Q. Step one. You say we need to talk. He walks. He say sit down. It's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window. David Gedda uit Frankrijk. Teddy Swims komt uit Amerika. Tones en I uit Australië. Ze doen het nog altijd lekker in de top 40. houden het inmiddels al 19 weken vol. Sinds eind december staan ze al in de top 10 van de lijst. Dus toen jij met je schoonfamilie aan de gourmet zat... toen stonden ze al in de top 10. Nu nog altijd op nummer 9. Ik spontaan zin om te gourmetten nu. Uh, morgenmiddag dan hoor je of ze ja, nog steeds in die top 10 staan. Of ze het volhouden. houden. Een nieuwe editie natuurlijk van de top 40. Vanaf twee uur hier op Q Music met uh, Domien Verschuren. Ik ga trouwens nog twee trio's uh, draaien nu. Ja, het is druk. Duur half uurtje dit. Wiz TMC met uh, Bees and Honey en Tyler hoor je zometeen. En nu Lost Frequencies met Ali Duhay en uh, Ex-Ambassadors. This is Back to You by Q. I heard a de day before. De day. Morgenmiddag dan zit de grafeerder klaar om misschien wel jullie bedrijfsnaam op die award te zetten. Morgen dan is de grote finale. Hè. Dan weten we wie zich de sli het slimste bedrijf van de maand februari mag noemen. Kan jij met je collega's gewoon nog zijn, als je natuurlijk zo meteen de snelste tijd weet neer te zetten? Om mee te spelen, pak je nu de qr erbij, bij, stuur me daar het antwoord op de vraag die ik je nu ga stellen. En groot in het nieuws natuurlijk. Kan het niet gemist hebben? Hackers hebben de gegevens van de honderdduizenden Odido-klanten online gezet. Ik wil van je weten, onder welke naam is Odido ooit begonnen? Wat was de vorige naam? Het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen, om kwart voor twee. Dit is de Ziggo Dome Nu. Maar in november klinkt het zo. Ja, zetten.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 Kijk op irg.nl slash zakelijk. Goedemiddag, het is half twee. Q weer van weer mix van wolken en zon vandaag. Van noord naar zuid is het 10 tot 18 graden. Morgen eerst zonnig, daarna krijgen we regen. Q verkeer van Flitsmeister met één file die langer is dan 10 minuten. Op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Elspeet en Harderwijk. Daar een defect voertuig, 25 minuten doe je er lang over.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 Understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still. internationale artiestennaam. Hoe zou je heten? Bas from Nim Roads. Ja, dat klinkt niet echt, hè? ga je de wereld niet mee veroveren, denk ik. Uh, de Brabantse Jim van Hoof die uh, zat ook te denken. Ja, hoe kan ik mijn naam nou internationaal aantrekkelijk maken? Jim van Hoof. Ik denk toch een beetje als een volkszanger, natuurlijk. Hij uh, bedacht de naam Jim Gardner. Maakt hij nu muziek uh, onder, maar voor het gemak heeft hij nog een artiestennaam bedacht. En onder die naam maakt hij dan wanneer muziek. Want we kennen hem van deze samen met Lucas en Steve. Dit is Love on Hope. Jim van Hoop, mogen wij ook zeggen. Ik zie in je your ogen. You're about to break my heart. I met you at the wrong time and now I don't know where we are. En uh, veel belangrijker, wie wordt uh, de nummer 1 in het slimste bedrijf van Nederland? Sophie, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Om, onder welke naam is Odido ooit begonnen? Vorige... T-Mobile. Ja, T-Mobile was uh, de vorige naam inderdaad in 2023 ontstaan. Door uh, de samenvoeging met Tele2. Dus hadden we ook goed gerekend in dit geval. Ja, ben je klant bij uh, Odido? Ja, zeker. Oh? dus we kunnen alle gegevens van Sophie vinden. <lacht> ja, dat <laughs> Ja, hackers die hadden natuurlijk losgeld geëist. Odido heeft dat niet betaald. En nu zijn die gegevens op het dark web gezet. Ja, hoe, hoe denk jij daar nu over dan? Um, ja, uh, daar ben ik natuurlijk niet zo blij mee. Maar ja, kan er denk ik weinig aan doen. Nee, precies. Ja, dikke schadevergoeding eisen misschien nog. Maar, ja, nou goed, ja idee, goed idee. We denken aan je, Sophie. slimste bedrijf van Nederland. Jullie gaan meespelen voor golfclub Prise Do uit Tilburg. Zeg ik dat zo goed? Ja, zeker. Helemaal goed. En wat doe jij daar? Ik ben daar manager marketing en evenementen. Kijk, ik denk dat het golfseizoen is gisteren van start gegaan, denk ik. Of niet? Ja, zeker. Dat kun je wel zeggen, ja. Loopt het dan storm gelijk? Ja, ja, ja. Zelf ook nog een balletje afgeslagen? Nee, nee. Gisteren niet. Nee. Wat is jouw handicap, Sophie? Um, twintig. Oké, okay, 20. Ja, dat zegt mij helemaal niks. Ik, ik, ik, ik ken de term handicap, dus ik denk dat ze alles vragen. Ja. 20, oké, okay, is dat wel goed of slecht? Uh, Middenmoot. Oké, okay, middenboot. Niet te bescheiden, hè? Ik hoor het al. Nee. Nou, veel belangrijker. Hopelijk is jouw handicap nou ja, goed in het slimste bedrijf van Nederland. Eén minuut op de klok om zo snel mogelijk vijf vragen goed te beantwoorden. De tijd die overblijft, gaat jullie plek bepalen in het klassement. En als je ja. de snelste van de maand bent, dan win je dus de slimste award... en een karaoke party speaker aangeboden door Tempo Team. Ja, superleuk. Gezondheid. Uh, zijn jullie er klaar voor? Wij zijn nog helemaal klaar, bro. Ga ik de tijd starten? Hier komt vraag 1. Hoe noem je de lange nekharen van een paard? Maar... In welke stad staat voetbalstadion nou? Barcelona. Barcelona. Wat is de voornaam van VVD-leidster Jesselgus? Dylan. Dylan. Welke planeet is de grootste van ons zonnestelsel? Saturnus. Van welke droogisterij is de slogan steeds verrassend altijd voordelig? Uit, van wie zijn de top 40 hits Jiscurve, Reason en uh, Try? Pink En dat is vijf. Yeah! Nou, dat mag wel voor worden, zeker. Eén vraag die misging, dat is jammer. Ja. Uh, de manen zijn inderdaad de lange nekharen van een paard. Uh, Camp Nou staat in Barcelona. Ja, vandaag het nieuws dat Barcelona een stuk duurder wordt. Ik weet niet of je nog een stedentripje hebt gepland? Nee, nog niet, maar het inderdaad. Ja. Dylan Jezielgus, uh, Dylan, Dylan, zeiden jullie, heb ik goed gerekend. Uh, Jupiter is uh, de grootste planeet van ons zonnestelsel. Oh. Mm, jammer. Ja, yeah. jammer. Verder hadden jullie ze wel. Uh, kruidvat kennen we van steeds verrassend altijd voordelig. En de top 40 Just Give Me a Reason and Try zijn inderdaad van Pink. Jullie hebben over tijd een beetje gecorrigeerd. 35 seconden van die minuut. Oké. Okay. En dat is een zesde plek voor nu in het klassement. Nou. Oké, okay. nou mooi. Jullie komen erbij, dus golfclub Prieze Do uit Tilburg. En we gaan het slimste bedrijf Kaartspel naar jullie opzien. Oh, wat leuk. Kom op nou, je kant. Dankjewel. En werken ze dan nog. Dankjewel, jij ook. Doei, doei. En dit is Pink met Fry. En love and mad bij key music. Ik uh, ga zometeen een liedje draaien dat ik altijd hoor bij het koken van mijn eieren. Ja. Ik ga je zometeen uh, nou, het liedje laten horen. Ook het laatste nieuws komt eraan met Mart. Ja, en vaak vertel ik dan in het nieuws dat dingen duurder worden. Nou, straks een keer het tegenovergestelde. Misschien ben je er wel heel blij mee. Nu alvast een applaus. Ja, toch? Dat is lekker. Ook deze: Olivia Dean en Man I Need komt eraan.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 Deze Zaterdag Super Zaterdag. 20% korting bij Hubo. Een top